12 uur, het NOS-journaal, Ewout de Jong. Goedemiddag, drie zorgcentra onder verscherpt toezicht. ING betaalt mee aan hulp voor Griekenland. En lopers Nijmeegse, Vierdaagse druppelen binnen. Het weer, vanmiddag stapelwolken, een beetje zon en plaatselijke kans op een bui. Het wordt 18 graden bij een matige, aan zeevrij krachtige noordwestenwind. Morgen herfstachtig weer met veel bewolking en enkele buien. Aan de kust waait het harder en is de wind krachtig tot hard. En daarbij wordt het niet warmer dan een graad of 17. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft drie organisaties in de ouderenzorg onder verscherpt toezicht geplaatst. Het gaat om het verpleeghuis en het zorgcentrum van Bet-Shalom in Amstelveen en Amsterdam, verpleeghuis Altenova in Arnhem en verpleeghuis De Stellen in Oostburg. Anja Jonkers van de inspectie voor de gezondheidszorg. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, wat is er mis in deze verpleeghuizen? In alle drie de uh, organisaties is uh, uh, op een aantal fronten iets mis. Uh, in alle drie speelt het dat er uh, te weinig kwaliteit en kwantiteit is qua personele bezetting. Te weinig deskundigheid op de werkvloer. In alle drie de organisaties is uh, onvoldoende uh, het zorgdossier goed ingevoerd. Er wordt niet goed meegewerkt uh, En het is ook uh, onvoldoende in de uitvoering... En in alle drie de organisaties zie je dat op een aantal zorginhoudelijke thema's... zoals verdragsproblematiek of medicatieveiligheid... onvoldoende verantwoord en veilig wordt gewerkt. Juist. En dat verscherpt de toezicht. Wat houdt dat in? Dat houdt in dat wij deze organisaties uh, voor de komende maanden intensief volgen. We zullen ze onaangekondigd en aangekondigd uh, bezoeken. En daar waar nodig ook andere locaties van de stichting waar ze onder vallen uh, bezoeken... Uh, we zullen hun uitvoering van hun plannen van aanpak volgen. En we zullen uiteindelijk uh, toetsen of ze uh, na een bepaalde periode uh, verbeterd zijn op deze punten. En hoe lang gaat dat duren, denkt u? Een aantal maanden. Uh, dus uh, zeg maar uh, uh, over vier maanden zullen. Uh, te stellen en uh, Altenova opnieuw getoetst worden... en zal duidelijk worden of zij uh, verbeterd zijn. En bij Bet Shalom is dat over zes maanden. Is het eigenlijk toeval dat uh, drie organisaties... tegelijk uh, het verscherpt toezicht opgelegd krijgen? Ja, dat is uh, op zich wel toeval. Uh, het zijn drie organisaties in drie verschillende regio's uh, van Nederland. Uh, dus daar lijkt op zich geen uh, verbinding te zijn... Uh, en het zijn ook alle drie organisaties waar we uh, al eerder zijn geweest... en die uh, al eerder uh, kans hebben gehad en de mogelijkheid hebben gehad om verbeteringen te treffen. Uh, en die daar onvoldoende in geslaagd zijn. Dus u zou kunnen zeggen, het zijn incidenten. U ziet niet bij meer verpleeghuizen dat het de verkeerde kant op gaat? Dat zou ik op grond van deze drie organisaties uh, niet zomaar uh, kunnen stellen, nee. Het zijn, nou ja, wat ik al zei, het zijn alle drie organisaties waar we eerder geweest zijn... en waar we eerder uh, de bestuurder hebben aangesproken om uh, verbeteringen te treffen... Uh, en waar men daar onvoldoende in geslaagd is. Dus daar zit ook al een periode voor waarin de organisatie aan de slag is geweest... Dus om nu te zeggen van, goh, er is een trend gaande... dat zou wat mij betreft een te snelle conclusie zijn. Anja Jonkers, dank u wel. De van oorlogsmisdaden verdachte Goran Hatsits is waarschijnlijk onderweg naar Nederland. De Servische Kroaat werd eerder deze week opgepakt nadat hij acht jaar op de vlucht was geweest. Een kolonne auto's vertrok vanochtend vanuit de gevangenis naar het vliegveld van Belgrado. Vandaaruit vliegt Hatsits waarschijnlijk naar Rotterdam... en wordt hij naar de VN-gevangenis in Scheveningen gebracht... Hadzic was aan het begin van de jaren 90 de politiek leider van de Serviërs in Kroatië. Hij zou zich in die periode schuldig hebben gemaakt aan etnische zuivering van Kroaten. Na de arrestatie van de bosnië servische generaal Mladic was Hadžić de laatste verdachte die nog werd gezocht door het VN-tribunaal in Den Haag. De laatste voorstelling, zo heet het afscheid van Johnny Kraaikamp senior... dat plaatsvindt in het De Lamar theater in Amsterdam. Acteur Johnny Kraaikamp overleed deze week op 86-jarige leeftijd. Tot één uur kan het publiek afscheid van hem nemen. Een reportage van Jeroen de Jager. De Old Queen heet de boot. Old Queen. Daar komt de salonboot aan met erop de kist met Johnny Kraaikamp. Zes kistendragers die klaarstaan om de kist vanaf hier in de wagen te tillen, in de lijkwagen... die vervolgens naar het Lamarre-theater zal rijden. Waar de laatste voorstelling zal plaatsvinden. Want zo heet het, de laatste voorstelling van Johnny Kraijkamp, senior. Dit is hoe hij het zelf ook heeft gewild. Hè? U bent woordvoerder van de familie? Ik ben woordvoerder van uh, Sanne en Johnny. Ik heb meneer Kraijkamp de afgelopen vier jaar begeleid. Tot op heden is, eigenlijk gaat alles precies zoals hij dat heeft gewild. Hoe wilde hij het? Uh, mooi. En ja. dit publieke afscheid wilde hij ook? Ja, want meneer Kraikamp heeft natuurlijk 50 jaar lang in het publieke oog geleefd. Daar was hij zichzelf heel erg van bewust. Met wat wij noemen de laatste voorstelling is dat, uh, is dat precies als hij wil. De dus. kist is nu op de schouders getild. Een uh, zwarte rietenkist, gevlochten rietenkist. En dan in slakkengang de hoek om voor het Amerikaan Hotel langs. Linksaf naar het De Lamartine theater. Ik ben een fan van normaal tijd geweest. Ja, geweldig. Nee, dat ik dit mee mag maken, dat vind ik ontzettend uh, ja, indrukwekkend. Het is niet heel druk, moet ik zeggen. Nee, het valt me tegen. Ja. ja. Nou, wat niet is, kan nog komen. Precies, ja. ja. En dan is er een nis ingericht. Een rood decor, rode doeken rond die nis waar de kist is neergezet... Veel kleurige veldboeketten daaromheen. Ook In vazen, grote boeketten. En naast de kist twee mannen die de wacht houden. En kan nu het publiek daar langs lopen. En vanmiddag om drie uur is er nog een afscheid voor genodigde familievrienden, mensen uit het vak en zo. En die herdenkingsbijeenkomst wordt gerechtstreeks door de NOS uitgezonden op Nederland 2. Dit is het NOS-journaal met Ewout de Jong. Even voor tien uur kwam de eerste loper al over de finish in Nijmegen. De laatste dag van de Vierdaagse. De grootste groep lopers moet nog binnenkomen. Natuurlijk via de Via Gladiola en daar staat Joris van den Kerkhof. Joris, veel kijkers langs de kant neem ik aan. Veel kijkers langs de kant die een aantal mensen inderdaad zien binnenkomen. Dat worden er steeds meer op die Via Gladiola... Genoemd naar die vreselijk lelijke bloemen die dan de mensen krijgen... als ze vandaag hun 30, 40 of 50 kilometer hebben volbracht. Muziek staat klaar. Het podium met alle belangrijke mensen is helemaal ingericht. Maar die belangrijke mensen moeten nog komen. En daar staan twee mensen aan de kant met een shirtje, een wit T-shirtje. En ze krijgen bier van de mensen die aan de andere kant van het hek staan. Familie, toch? Wij zijn de zussen van... Waarom lopen jullie dan niet mee? Nou, ik heb het ooit... Uh, vroeger ben ik bij de wandelspad geweest... en heb ik het ooit gezegd van... ik wil ooit nog een keer de neem eerst vierdaagse Maar nu wordt daar niks meer, hoor. Nooit gedaan, nou, dus? Nee. Ik vind het wel jammer, maar nu wordt het niks meer. Nou, tweede biertje erbij. Dan had je die twee. Wordt twee. Ja, twee. En er zit ook nog ja. uh, aluminium voordeel omheen, om het ja, koud te houden. het koud te houden, ja. service? Maar jullie ja. moeten nog... Uh, 138 meter. Ah, dat is een stukje, dat stelt niks meer voor. Kruipen? kruipen. Ja ja, ja, ja. Dan kan er nog wel wat meer bier in dan. Maar ja, dat kan ook wel. Het was een makkelijker dit jaar, hè? Ja, ja. ja. ja. ja het is makkelijk naar, om dat vanaf het, de kant te zeggen. Man. En naar het weer, wat er gezegd is, van dat het weer, dus dat weer slecht zou worden. Hè? Maar het weer is, is perfect geweest. We hebben, net van de morgen, hebben we morgen een buitje gehad, een heel klein buitje maar. Het was de moeite niet waard. En verder is het heel de loog wat hangt er nou voor op je buik? Oh, hebben we hebben gekregen. Nee. staat erop? 4D. Ik denk 4-daagse vier, vierdaagse nee, nee. ja, Kun je dat eten dan? Nee, nee. of zo. Is dat snoep? Spik is Zoetigheid. En dan die bloemen? Nou ja, bloemen. Gladiolen. Dat zijn geen bloemen, hè? Die oren erbij, hè? Dat hoort erbij. En dan neemt hij ze wel mee naar huis of gooit ze stiekem meteen... Nee, nee, nee. nee. Je gaat netjes mee naar de Twente toe. Lelijk, hè? Ja. Ze staan lekker. Mooi vind ik ze niet. Uw ja, ja. prestatie om het uit te lopen wel. Ja, ja het hoort erbij. Hè. Ben is het zonnetje in huis. Zie ja. dat? Ja, ja, ja, ja. ja. Jongens van de Kerkhof bij de finish van de Vierdaagse. 170.000 reizigers komen vandaag langs op Schiphol. Het is de drukste dag van het jaar. Hoe is de luchthaven daarop voorbereid? Verslaggever Matthijs Holtrop liep rond in de vertrekhal. Hoe is het met de vakantiestress? Nou, die loopt wel wat op, ja. ja? <laughs> het kader van de drukte hier. Ja, hè? Ja, het is wel erg. Al die mensen om me heen. En uh, hebben we niet te veel overgewicht in de koffers. En uh, boarding passen zoeken. En, uh, staat, staat u nou een beetje te trillen? Zie ik dat goed? Ja, van vermoeidheid. En stress. En uh, een man die uh, bij mij alles laat sjouwen. Oh. Ja, Erik, dat is jammer, hè? <laughs> <laughs> en u, u sjouwt te veel? Eh, ja, twee laptops en eh, een hoop andere. Te weinig, apparaten. hoort u dat, roept ze. U, u, u, u, u shout te weinig. Ja, ze wil gewoon veel meer meenemen dan eigenlijk uh, verstandig is. Ja? Ja. Wat, wat heeft me ze meegenomen, wat ze beter thuis had kunnen laten? Nou, daar kom ik zes, uh, op vakantieadres wel achter. Maar altijd weer een heleboel uh, spullen, te veel kleding. ja is oh, echt niet waar. Altijd te weinig. Ja. Nou, maar we moeten wat gaan shoppen maken Maak het wel goed mee. <laughs> hij loopt al weg, hij gelooft het wel. We gaan in de rij. Dank je wel, hè. Heel plezier. Dank je. Hoi, hoi. In de rij staan voor het vliegtuig, dat moeten we natuurlijk allemaal wel eens. Maar op de drukste dag van het jaar, dan zijn de rijen ook wat langer dan normaal. En dat betekent wachten, wachten en nog eens wachten. Vandaag hebben we weliswaar 171.000 mensen. In uh, totaal dat uh, via de luchthaven uh, reizen. De telefoon staat rood gloeiend. U heeft het allemaal nog onder controle, mevrouw Snoerwang. Ja, dat gaat uh, uitstekend. U bent van Schiphol. Extra maatregelen zijn genomen. Onze zomervakantie hebben we ingeluid met het uh, trompettenkorps van de Koninklijke Marse En ook de komende weken zullen we uh, uh, divers entertainment hebben. Ja. En dat betekent gezellige dames langs te rijden? Gezellige dames langs te rijden, maar ook uh, optredens uh, uh, van uh, Schiphol personeel. Het, uh, het is heel gevarieerd. Gaan die ook zingen? Ja, die gaan ook zingen. Overigens doen we daar eerst wel een selectie voor. Dus het is niet zo dat iedereen zomaar uh, hier een partijtje mag kunnen zingen. Maar uh, als je dat redelijk kan of je kunt een uh, mooi instrument bespelen, uh, dan uh, uh, staan we daartoe. Dus stewardessen en piloten staan hier straks ook een uh, performance te geven? Nee, je weet het niet. Misschien worden ze er wel ontdekt. Naar de zon! Naar de zonneschijn! Dus wij zwaaien fijn totdat u bent verdwenen. Daar moet je hard trainen. Je armen, niet je benen. Hey! ING gaat meebetalen aan de hulp voor Griekenland. De bank en verzekeraar heeft van de Nederlandse financiële instellingen het meeste geld in Griekenland zitten: 1,4 miljard euro aan staatsobligaties. En daar gaat de ING dus niet alles van terugzien. Bestuursvoorzitter Jan Hommen. Uh, het is een vrij bescheiden uh, bedrag. Uh, we hebben een totale balans van bijna een triljoen. Dus 1,4 miljard is een uh, relatief klein, uh, minder dan 1%. Dus een relatief klein uh, percentage. En uh, ik denk dat wij dat wel aan kunnen. Dus dat is geen probleem voor ons. Verwacht u dat de klant daar dan iets van gaat merken? Nee, ik verwacht het niet. Uh, ik denk het niet, want voor een groot gedeelte zit dat al verwerkt in ons kapitaal. Dus ik denk dat de klant er helemaal niets van gaat merken. Voetbal. De Engelse club Chelsea verhuurt de Belgische doelman Thibaut Courtois... het komende seizoen aan Atletico Madrid. Courtois werd eerder deze week gecontracteerd door Chelsea... De Engelsen betaalden 9 miljoen euro aan Racing Genk voor de 19-jarige doelman. Maar in Engeland gaat hij dus nog niet spelen. Courtois heeft vertrouwen in het Spaanse avontuur. Ik denk, ze hebben toch moeite gedaan om mij te halen. En uh, als je zag aan de manier waarop zij uh, uh, spraken met mijn manager en uh, met, uh, met Chelsea... en zo, leek het toch op dat ik uh, heel, heel graag gewenst ben daar. Dus ik hoop uh, dat het ook zo zal zijn en ik goed ontvangen word. Wat ik er wel waarschijnlijk denk. En dan uh, zal het normaal wel goed gaan daar. Thibaut Courtois is in Madrid de opvolger van David de Gea die naar Manchester United vertrok. De bondscoach van Paraguay, Gerardo Martino, moet de finale van de Copa America vanaf de tribune bekijken. Hij is voor twee wedstrijden geschorst, omdat hij zich heeft misdragen tijdens de halve finale tegen Venezuela. Martino werd tijdens dat duel naar de tribune gestuurd vanwege aanmerkingen op de leiding. Ook maakte hij ruzie met de coach van de tegenstander. Paraguay speelt zondag in de finale tegen Uruguay. En er is verkeersinformatie. René Passet. Ja, Met wat drukte rond Nijmegen vanwege de vierdaagse. En er is ook wat vakantieverkeer onderweg. En dat is uh, onder andere te merken op de A2, Den Bos Maastricht. Er staat op de randweg van Eindhoven een korte file. Bij Knopent de Hof 2 kilometer. En een stukje verderop bij Maastricht nog eens 7 kilometer file richting België. Op de A27, Utrecht-Breda is het ook druk. Tussen Breda en Knopent Sint-Annapos 4 kilometer. Op de A28, Amersfoort-Utrecht staat tussen de afrit Den Dolder en Utrecht 3 kilometer. En dan Nijmegen, de A50, Arnhem naar Os. Daar staat dus Renkum en Knoopend Ewijk inmiddels 9 kilometer file. Heeft alles te maken met de intocht van de Vierdaagse. Dat merkt u ook op de A325 vanuit Arnhem. Voor de Waalbrug bij Nijmegen, 2 kilometer. De hoofdpunten van het nieuws. Bank en verzekeraar ING betaalt mee aan de hulp voor Griekenland. Drie verpleeghuizen zijn onder verscherpt toezicht gesteld. Ze hebben te weinig gedaan om hun zorg te verbeteren, zegt de inspectie. En het publiek neemt de afscheid van Johnny Kraikamp in het De Lamarck-theater in Amsterdam. Ja. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV met lunch. Atoomstroom is tot 483 euro goedkoper dan Nuon, Essent en Eneco.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 Macro Megamania. Miele stofzuiger voor maar 99,99 ,99 euro. Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, de tour operators van Radio 2... die hebben voor ons een reportage gemaakt op wat wel de Nederlandse berg... in de Ronde van Frankrijk wordt genoemd. De Alpe d'Huez natuurlijk. En ze kwamen daar een Italiaanse verslaggever tegen... die zijn stukjes nog op een typemachine tikt. In het mediaforum Metro-columnist Luc Koelman en Kees Boman... politiek commentator en Radio 1-presentator. En het gaat onder meer over de crisis in Griekenland en de euro... Hoe maak je als programma nu voor iedereen inzichtelijk hoeveel geld er wel niet naar Griekenland gaat? Joost Eerdmans, van uitgesproken WNL deed het gisteravond met tennisballen. Als u nou voorstelt dat deze tennisbal 1 miljard euro waard is, dan kun je heel veel leuke dingen voor doen. Nu al heeft Europa 110 miljard euro toegezegd aan Griekenland. Kijk, dat zijn dus zoveel tennisballen. Dat is een hele wie wordt de nieuwscanner van week 29? De hoogste score is nog altijd 88. De laatste kandidaat in de nationale nieuwsquiz komt uit Drachten... en heet Mehmet de Boer. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. De declaraties van de inmiddels oud-president van de Nederlandse Bank... Naud Wellink en zijn collega's komen alsnog boven tafel. De Nederlandse Bank moet van de rechter nota's en bonnetjes vrijgeven. En daarmee is RTL Nieuws in het gelijkgesteld. Die hadden een WOP-procedure aangespannen. Ik praat erover met Pieter Klein, adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws. Uh, gefeliciteerd. Je noemt het zelf een doorbraak, hè, Pieter? Uh, ja, uh, dankjewel en uh, goedemiddag trouwens, uh, Jurgen. Ja, het is een doorbraakje, want uh, de Nederlandse Bank dat is toch een beetje een oester. Uh, de bestuurders daar die leven een beetje in ivoren toren. En die hebben zich jarenlang verzet tegen openbaarheid en geweigerd dit soort bonnetjes vrij te geven. En uh, we zijn blij dat de rechter ons in ieder geval gedeeltelijk in het gelijk heeft gesteld. dat uh, een aantal van die bonnen en nota's alsnog boven tafel moeten komen. Jullie waren daar al een tijd mee bezig. Is het nou, omdat zij zo moeilijk doen hè, vanuit de Nederlandse Bank... is dat nou omdat ze iets te verbergen hebben of is dat, gewoon, uh, is dat daar de policy? Nou, ik zou ze niet uh, durven te verdenken van allerlei schandelijke dingen. Het gaat een beetje om het principe. Zoals je misschien weet hebben wij... Uh, uh, veel aan uh, dit thema gedaan met wethouders, korpschefs, overal zijn regelingen aangepast omdat sommige mensen wel wat erg buitensporig uh, declareerden. En de Nederlandse bank geeft wel totaalbedragen, maar wil niet de inzage geven in waar gaat het om Gaat het hier om vier sterrenhotels, gaat het om luxe uh, avondjes met twintig uh, kratten wijn of hebben we het over broodjes kaas? En wij zeggen gewoon, laat gewoon zien wat het is en dan weten we het allemaal. Wanneer krijgen jullie die bonnetjes echt in handen? Dat hangt af van de Nederlandse bank. Er zit er nu een nieuwe leiding. Ik hoop dat ze de uitspraak van de rechter gaan uitvoeren. Dat kan nog een paar weken duren. Maar voor hetzelfde gehad gaan ze zich weer in alle bochten wringen om toch maar te voorkomen dat we over hun schouder kunnen meekijken. Dus uh, dat moeten we nog even afwachten. Ja, wat, wat verwacht je erin te vinden eigenlijk in die, uh, in die declaraties? Nou, misschien alleen de broodjeskaas van Noud Wellink. Uh, maar ja, uh, misschien ook wel uh, uh, meer. Ik, ik weet het niet. Nee. Ik, ik, uh, het belangrijkste vind ik dat het gewoon op tafel komt. Uh, misschien uh, zullen we dan zo meteen zeggen, zie je wel, het ging helemaal nergens over. Uh, maar voor hetzelfde geld kun je ook vraagtekens uh, zetten bij uh, de aard en omvang van uh, de declaraties van uh, de bestuurders van de Nederlandse ja. Bank. Het gaat in eerste instantie om het principe om het gewoon in te kunnen zien... Uh, het is een beetje een principegevecht geworden, ja, omdat zij de enige waren. Hè, want uh, de AM, de NMA, de waterschappen, die hebben allemaal openheid van zaken gegeven. Alleen de Nederlandse Bank vertikt het. En uh, nou ja, wat dat betreft uh, denk ik dat we nu een klein doorbraakje hebben. Goed, nou, uh, we, we geven jullie de tijd om het door te vlooien. En dan horen we het wel of er inderdaad uh, interessante informatie in nou, staat. Dankjewel, Pieter Klein. Ja, ik ga het tegenwoordig. Oké, okay, graag gedaan. Adjunct, hoofdredacteur van RTL Nieuws. In Australië willen politici onderzoeken of Facebook alleen toegankelijk gemaakt kan worden voor volwassenen. Australische topjuristen zijn daarnaast aan het zoeken of het mogelijk is dat ouders toegang kunnen krijgen tot de Facebook-profielen van hun kinderen. De juristen en politici reageren op zorgen van ouders dat hun kinderen foto's en teksten plaatsen die schadelijk kunnen zijn voor hun verdere carrière. En ook zijn ouders bang dat er door Facebook vaker online wordt gepest. Een regionaal radiolab in Brabant. Omroep Brabant geeft radiomakers vanaf 10 september... een maand lang de kans om hun eigen radioprogramma te maken. Elke zaterdag kunnen programmamakers onder de naam De Gouden Wissel... helemaal zelf de inhoud van hun programma bepalen. Voor Omroep Brabant is dit een manier om op zoek te gaan naar nieuw talent. De radiomaker die het best uit de verf komt... die krijgt in 2012 een eigen talkshow op Omroep Brabant. Welkom bij het rat van voortaan deze. We gaan spelen voor een stad aan reizen. Met straks een leuke bonusreizen. Dank u wel, allemaal. Dank u wel. Vanavond thuis ook gezellig dat u er weer bij bent op deze dinsdag. We gaan weer uh, lekker puzzelen met de grootste puzzelfamilie van Nederland. U kent ze vast nog wel de stemmen van Gaston Starreveld en Hans van de Tocht. Jarenlang hoorden ze bij het succesvolle TV-spel Rad van Fortuin. Vandaag werd bekend dat Ed Flash, de bedenker van de Rad van Fortuin, vorige week is overleden. De Rad van Fortuin kreeg wereldwijde bekendheid. In Nederland was het jarenlang succesvol. Tot het in 1998 van de buis verdween. In 2009 keerde het rad nog eventjes terug met Carlo Boshart als spelleider. Het Radio 2-programma De Heer Ontwaakt... is het eerste programma dat helemaal in het teken staat... van Giro 555 voor Afrika, dat was vanochtend zo, op Radio 2. Uh, presentator Sander heel goedemiddag. Sander, hoe was de uitzending? Ja, het was heel leuk. Uh, je ziet heel veel blije gezichten natuurlijk op Schiphol van mensen die eindelijk uh, weg kunnen. En uh, dus, dus die vrolijke mensen heb ik geprobeerd toch nog even te wijzigen vlak voordat ze op vakantie gaan op de actie die we voerden. En dat werd over het algemeen heel uh, sympathiek opgevat. Wat, heb je veel geld opgehaald? Ja, we hebben uh, behoorlijk wat geld uh, opgehaald. Ik weet nog niet precies hoeveel dat wordt nog geteld. Maar in ieder geval uh, uh, is er dus uh, in mijn uitzending aan het einde bekend geworden... dat al 7 miljoen op Giro 555 staat. Kijk. En uh, daar zitten dus met name ook de donaties bij... die mensen gewoon thuis uh, via internet of via de bank hebben overgemaakt. En uh, daar doen we natuurlijk ook, ook allemaal voor... om een beetje bewustwording en langzamerhand toch mensen ervan te... Ja, uh, te laten doordringen dat er wel iets aan de hand is in Afrika. Ja, want vertel eens, hoe ben je tot deze actie gekomen? Want officieel is er, je bedoelt, die actie van Giro 555 loopt natuurlijk... met de spotjes, maar er is niet een, een radio- of tv-actie aan, uh, aan verbonden. Nee, maar ik uh, heb de afgelopen week veel aandacht aan besteed met mijn programma elke ochtend. En ik ga zelf uh, uh, uh, heb zelf vrij vanaf vandaag. En het is de drukste dag op Schiphol, dus we zaten een beetje na te denken van ja... En wat moeten we? Wat gaan we daarmee doen? En ook het in mijn hoofd speelde ook die actie voor Afrika. Ik denk, van, ja, ik vind het wel raar dat iedereen gaat maar gewoon op vakantie. Als het nu kerst was geweest, was er al lang een mooie, sympathieke actie geweest waarschijnlijk. Maar omdat het vakantie is, daarom uh, staat ons hoofd er niet naar, uh, kan ik begrijpen. Daarom uh, pikken we gewoon veel minder media mee, lezen we weinig kranten en dat soort dingen. K snap ik ook ergens wel, maar dat kun je die kinderen in Afrika toch niet uitleggen. Van ja, het is zomervakantie in Europa en daarom uh, worden jullie niet geholpen. Ja. En dat allemaal bij elkaar bracht mij tot deze actie van laat ik dan... Op de dag voor mijn eigen vakantie, op de, laatste, op de drukste dag op Schiphol. Dat combineren en uh, een sympathieke idee uh, lanceren door toch maar wel gewoon wat eurootjes binnen te halen. Ja. En, de, de, uh, de, reden, de... De, de reden trouwens dat die samenwerkende hulporganisaties nu niks doen is natuurlijk ook omdat... Uh, ik bedoel, qua, qua tv of radioactie is natuurlijk omdat uh, ja, er gewoon heel veel mensen op vakantie zijn. Dus de opbrengst ook minder zal zijn. Ja, maar ik heb dan met de samenwerkende hulporganisaties... hebben we daar ook echt over gesproken. Van moeten we wachten? Is dat beter? Ja, er is zich daar zo'n ramp aan het voltrekken, Jurgen. Die op dit moment hebben ze daar hulp nodig. Daar zit, alle hulporganisaties zitten daar al. Hebben daar allerlei projecten. Maar ze hebben gewoon niet genoeg geld momenteel om op te schalen, zeg maar. Dus om meer mensen aan het werk te zetten, meer hulpgoederen in te vliegen... meer waterputten te slaan en dat soort dingen. Dus ja, we kunnen wel twee maanden wachten, maar uh, dan zijn we duizenden doden verder. Dus ze hebben tegen ons gezegd, doe maar graag als je wat wil doen. Elk begin is wat en iedereen die, die een paar euro overmaakt... dat geld wordt meteen besteed. Dus waarom zouden we dan wachten? Ja, oké. Okay, nou, goede actie. Uh, prettige vakantie. Dankjewel. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles. Naar vlokken. Het mediaarchief. Op 22 juli 2002 trad het eerste kabinet Balkende aan met CDA, VVD en de LPF. Na enkele uren ging het al mis. Staatssecretaris Philomena Bijlhout moest na het opduiken van een foto toegeven dat ze deel had uitgemaakt van de milities van Desi Boutussen. Dat was in Suriname natuurlijk. Tijdens een interview van Ferry Mingelen met de kerstverse premier Balkende kwam Bijlhout plotseling met haar geïmproviseerde persconferentie in de gangen van de Tweede Kamer. We gaan naar elders in dit gebouw waar mevrouw Belhout op de trap een persverklaring afleest. Ook niet. Ik heb inderdaad eenmaal deelgenomen aan een militair trainingsweekend. Ik wil het nieuwe kabinet absoluut niet belasten met deze kwestie. En ik heb daarom besloten mijn ontslag aan te bieden aan haar Majesteit de Koningin. Hoe kunnen ze vergissen, mevrouw? Waarom beantwoord ik geen vragen? Mevrouw Belhout heeft zojuist haar ontslag bekendgemaakt. U wilde vernieuwing in de politiek, maar dit is wel erg radicaal na negen uur. Um, ook wel een beetje triest. Natuurlijk, het is triest. Het is een, een heel vervelende geschiedenis. Uh, ik denk wel dat dit de enige de juiste stap was die gezet kon worden. Het aftreden bleek een voorbode van een kabinet... dat al ruziend na 86 dagen ten onder ging. Filomena Bijlhout trouwens kreeg 2,5 jaar wachtgeld mee... en richtte zich later op het begeleiden van media, uh, medie, uh, meditatiesessies... moet ik zeggen, meditatiesessies, moeilijk woord... maar wel mooi voor Scrabble, in Suriname. Lunch met Jurgen van den Berg. Voor de laatste keer tijdens deze tour schakelen we met de collega's van het Radio 2-programma Knooppunt Kranenbarg. Jop Jan Altena en Lodewijk Hekking. Uh, Jop Jan aan de telefoon. Uh, jullie, be uh, jullie beklimmen op dit moment de Alpe hè? de Nederlandse Berg. Ja, de zweetruppels staan op mijn voorhoofd. Uh, zijn jullie bocht 7 al voorbij? Uh, dat wordt wel de Nederlandse bocht genoemd. Daar is het helemaal dag. Het is ongelooflijk, Jurgen. Ik ben er net doorheen gefietst. En ja, er wordt inderdaad gezegd, bocht 7 is de Nederlandse bocht. Van wat ik daar heb meegemaakt. Het roken naar uh, sigaretten, naar zweet, naar bier. <laughs> het was volksfeest, koninginnedag. Het was carnaval. Echt bizar. Ja. Is de berg ook weer helemaal oranje? Uh, daar is het helemaal oranje, maar ja, ik ben nu een paar bochten verder. En wat je overal ook wel heel veel ziet... ...zijn uh, uh, Luxemburgse vlaggen. Sterker nog, we zeiden tegen elkaar. Als je nu naar Luxemburg gaat, volgens mij is er niemand thuis. Want echt zo, zo enorm veel Luxemburgers die hier komen voor Frank en Andy Slack... Ja, dat, uh, de, ja, die zijn er ook, dus ja, die Nederlandse berg, vooral bocht 7 is heel erg Nederlands. En bocht 20, mocht je nou vandaag tv gaan kijken, daar is echt de geesinkbocht gemaakt. Daar hangen echt uh, grote bochten met de uh, spandoeken Kijk aan, die mensen verwachten in ieder geval nog wat van geesink. Hey, jullie uh, zijn elke dag na de etappe met al die verslaggevers uh, aan het vechten om uh, reacties los te peuteren van de renners. Zitten daar nog een beetje bijzondere types tussen? Tussen de renners? Nee, tussen de verslaggevers. <laughs> Nou ja, rennen ze ook, maar verslaggevers ook, ja. De meest rare dingen die je meemaakt, ook, ook dat er gevochten wordt om quotes. Maar uh, ja, uh, wel ook bijvoorbeeld een Italiaan op een typemachine. Echt bizar om te zien dat hij dat nog doet. Nou, jullie zijn voor ons op zoek gegaan naar wat opvallende types uit de Media Caravaan. En kwamen dus onder meer inderdaad een Italiaan tegen, een Australiër en een Noor. Het is primer dia in no que een calor que yo muchos años. Sinds het stoppen van Lens Armstrong is de perszaal in de Tour de France weer vooral. Europees, Nederlanders, Belgen, Italianen, Fransen en Spanjaarden Maar er zijn uitzonderingen, zoals Cynthia Lou, die werkt voor een Amerikaans wielertijdschrift. Ik zei just saying a lot of a lot of European men, you're a non-European female. How does it feel to be working as journalist in de Tour de France like that? You Wang know I, uh, I so is ze nooit geweest als, als een van de weinige vrouwen so, en ook well, nog yeah, uit Amerika. Ook al zien ze steeds minder Amerikaanse collega's in de Tour. Are not intimidated? No, well, no, I don't think so. Toch hebben de Amerikaanse wielervrienden van Cynthia een heel ander beeld van werken in de Tour de France. En de illusie dat de Tour de France één grote vakantie is... Is er één die ze eigenlijk niet wil verstoren? Uh, they don't quite realize that it's a lot of work, it's a lot of driving, it's a lot of navigating, it's a lot of trying to manage all the details. So it's it's a balance of wanting to show that aspect of it, but also not wanting to ruin the illusion. Where are you from, sir? Uh, from Sydney in Australia. Voor landen met minder toertraditie is er mogelijk succes van een van hun landgenoten nodig om ook journalisten naar de tour te lokken. Zoals voor de Australiër Michael Chang. I prefer Cadel to win because it would be the first Australian to win the Tour de to France and uh, it would probably ensure my job in Australia for the next ten years. Zonder de Australische favoriet Cadel Evans of een andere topper zijn er gelijk een stuk minder vertegenwoordigers uit Down Under in de tour. Uh, well yeah, as, as we've seen with the departure of uh, or the retirement I should say of Lance Armstrong. Uh, This year zijn that there's a, a less of an American presence. So yeah, if an Australian wasn't to contend for the Tour de France podium, we'd probably see less Australian journalists. En er ook die landen een succes een ware media hype losmaken, zoals Noorwegen. Mijn naam My name is Magnus Slem, reporter voor TV2 Norway. Busy times for you, I think. Ja, zekerlijk het, is het, het bijna ongelooflijk het stopt nooit. ik denk dat we er blij waren met één etappe, week ago en nu hebben we vier. Het succes van Husvold en Boas van Hagen heeft een ware mediahype losgemaakt in Noorwegen. Amazing, en we er zijn alle kranten die Er zijn natuurlijk, veel Noorse mensen die al op de race zijn en de hype is nooit zo groot in Norway. Maar de gekste journalisten in de Tour zijn juist diegenen die al jaren komen. Eén journalist, helemaal vooraan. Pak je sigaretten voor zijn neus. Um, Houdt van lekker eten, moet ik maar zeggen. En die zit hier nog met een typemachine. Waarom? Why are you here with a, working with a typing machine? You seem to be the only one left. Uh, primo, mi piace. Hij vindt het gewoon leuk en doet het al sinds dus 1967. En daarbij kan hij eigenlijk gewoon niet zonder het geluid van een type machine. Dat waren ze Lodewijk Hekken en Job-Jan Altena vanaf Alp Dues. Dus vanmiddag in Radio Tour de France dan horen we helemaal of die berg met recht de Nederlandse berg genoemd kan worden. Want we hopen natuurlijk met z'n allen op een Nederlandse overwinning daar vandaag. Um, straks het Mediaforum met Luc Koelman en Kees Boman. Nu eerst de Ewout de Jong. Radio 1 Het NOS-journaal. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft drie organisaties in de oudere zorg onder verscherpt toezicht gesteld. Dat zijn de verpleeghuizen Bet Shalom in Amstelveen en Amsterdam, Altenova in Arnhem en de Stellen in Oostburg. Bij inspectiebezoeken bleek onder meer dat er onvoldoende vaste krachten werkten en dat de deskundigheid van de medewerkers te wensen overliet.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 Hoge functionarissen uit Noord- en Zuid-Korea hebben met elkaar gesproken... in de marge van een internationale veiligheidstop op Bali. Het was de eerste ontmoeting op dit niveau in 2,5 jaar. Het gesprek was bedoeld om het zes landen overleggen over het kernwapenprogramma van Noord-Korea weer vlot te trekken. En de douane heeft op de Schelde een partij cocaïne opgewist... die in een vuilniszak ronddobberde. De drugs hebben een straatwaarde van zo'n 300.000 euro. Ze zaten verstopt in een vuilniszak... die in de haven van het Zeeuwse plaatsje Hans Weerm drijft. De partij cocaïne is inmiddels vernietigd. En dat is het nieuws op dit moment. Het weerbericht van Weeronline. Vanmiddag is er een mix van wolkenvelden, zon en enkele buitjes... en bij een matige, aan zeevrij krachtige noordwestenwind... wordt het slechts 18 graden. Dit weekend verloopt herstachtig met veel buien en wind. Zowel op zaterdag als zondag is het bewolkt... en valt er verspreid over het land veel regen. Op zaterdag valt de meeste neerslag in het noorden... en op zondag kan ook de rest van het land veel regen verwachten. Er staat bovendien een krachtige tot harde noordwestenwind aan zee... en met maximaal van 16 à 17 graden is het vrij koel. Cool. Na het weekend volgt dan enig herstel. Er is wat meer ruimte voor de zon en de buienkans neemt af. En de temperatuur stijgt weer richting de 20 graden. AMB verkeersinformatie. Een aantal files in het midden en oosten van het land. Rond Nijmegen is het heel druk vanwege de intocht van de Vierdaagse. Maar ook op de A1 zien we nu files ontstaan: van Amsterdam naar Amersfoort bij 1 Brugge en bij Knoop het korte files. Op de A2 den Bos Maastricht staat bij Eindhoven 3 kilometer. Bij knopen het hoogte om precies te zijn. En dan vervolgens naar Maastricht voor de verkeerslichten bij Maastricht nog eens 7 kilometer. Op de A9 heeft de brug even opengestaan. Van Amstelveen naar Alkmaar verklaart ze te vielen bij knooppunt Velsen, 3 kilometer. De A27, Utrecht-Breda, tussen Breda en knooppunt sint Bos 4. A28, Utrecht-Amersfoort, bij de afrit Maar 2 kilometer. En vanuit Amersfoort naar Utrecht, bij Utrecht 2. En dan Nijmegen, de A50, Arnhem naar Os. Vanaf knooppunt Grijzoord tot aan knooppunt Ewijk 11 kilometer. En het is ook heel druk op de A325 vanuit Arnhem voor de Waalbrug bij Nijmegen, 2 kilometer. Dit is Radio 1. Lunch. Het Media Forum. Vandaag met metrocolumnist Luc Koelman en journalist en presentator Kees Boman. Welkom allebei. Um, je hebt net hadden we het al even met Pieter Klein over, de adjunct-hoofdredacteur van RTL Nieuws. Het ging over een bop procedure die ze hebben gewonnen. Uh, rechtszaak tegen de Nederlandse Bank. Het heel sleept de DNB voor de rechter. Toen de bank bleef weigeren om inzage te geven in de declaraties. Kees Bolman terecht. Ja, ik vind het heel goed dat uh, die wet op uh, de openbaarheid van bestuur bestaat. En dat die ook gebruikt wordt. En die staat ook een beetje onder druk, die wet. De minister Donner van Binnenlandse Zaken die heeft er al wel eens eerder opmerkingen over gemaakt. dat hij daar eigenlijk niet zo van houdt. Dus het is heel erg goed. Het enige, ik hoorde het ook uh, zo even in, uh, in de uitzending. is dan wel dat ik altijd zoiets van. op zoek naar declaraties. en dat. Uh, dure hotels en broodjes kaas. Nou, ik kan je verzekeren. Uh, ik vind het ook heel prettig om in dure hotels te zitten. als ik aan het werk ben. En ik ben ook wel eens uitgekeken op een broodje kaas. Dus dat vind ik altijd een beetje gezeur. Maar de ja. feiten, de waarheid, dat moet boven tafel komen. Terecht, Luc. Ja, ik vind ook terecht. Kijk, die, die broodjes kaas, op bepaalde bepaald moment, vinden ook het publiek dat niet meer, niet meer interessant. Dan gaat het echt om de, om de grote zaken die boven water komen. En die wet Openbaar het Bestuur, die is ooit bedacht inderdaad om het bestuur openbaar te maken. En als de journalisten daar dan een beroep, beroep op doen, ja, dan, dan is het natuurlijk raar om dan opeens te gaan zeggen: ja, nee, in dit geval toch maar niet. Dus ik ja. vind het heel erg goed, felicitaties. Ja, Donner vindt dat er te veel wordt gewopt hè, en dat het dus ook te veel uh, menskracht kost om het allemaal uit te zoeken. Er wordt bijna te weinig gewopt, of je kan het anders zeggen. Er wordt te weinig gezegd door degenen die aan het bestuur zijn. De macht wil natuurlijk de macht houden door zoveel mogelijk achter te houden. En wij zijn daarvoor uitgevonden. Ja, journalisten. En zitten hier bij de DNB nu achter, want het komt een beetje regentesk over. Waar bemoeien jullie mee? We geven dat gewoon niet af. Of zouden ze echt wat te verbergen hebben? Ja, het is heel moeilijk te zeggen. Dat, dat weet je ja, dat weten we waarschijnlijk over een half jaar of zo, wanneer al die bolletjes en declaraties <laughs> en allerlei andere dingen zijn uh, uitgevogeld. Maar het, het, maakt, het maakt verdacht inderdaad, ja. hè? wanneer je zegt van nee, ik, ik wil het niet. En misschien zijn het hele kleine dingetjes, hoor. Ja. Denk ik vooral, uh, Zou je het leuk vinden om erin doorheen te spitten, Keven? Ik weet wel weten, maar ik weet bijvoorbeeld dat uh, de oud president van de Nederlandse bank Welling. Uh, altijd sliep in het Steigenberger Hotel in Frankfurt. Als er een vergadering van de ECB was. Ja. En dat kan, uh, als het druk is, daar behoorlijk oplopen, zo'n kamer. Ja. En zeker met zo'n ah. bubbel, bubbelbad, ja. dan is het toch gauw 450 ja. euro. Dus ja, dat zal wel weer ach en wee bij de Henk en in Ingrid's. Daar komen we ja. straks op. Uh, veroorzaken. Maar ja, het is goed om te weten. Als je iets achterhoudt, als je iets niet wil prijsgeven, niet Openbaarheid wil bevorderen, dan wek je de suggestie dat er iets niet klopt. Nee? Ja, terwijl als je als meteen de openbaarheid gooit... waarschijnlijk geen journalist iets zal lezen. En nou gaan ze overal enorm in, in spitten. Dus ja. het is ook niet slim. Nou, wacht even af tot al die bonnetjes heeft doorgeloopt. Jij zei al, daar komen we zo op. Laten we er maar gelijk over doorgaan. Want Luc is zelf nieuws geworden. Ja. ja. ja. ja. Wat heb je nou weer gedaan, man? Ja, ik heb een uh, column geschreven waarin ik eigenlijk wilde betogen van... Uh, hou op met al die rotsmoesjes om niet te doneren aan Giro 555. En ik denk, laat ik dat doen aan de hand van een, een Henk en Ingrid... die eigenlijk alle voordelen die maar kunnen bedenken over, uh, over hulp aan in uh, aan Afrika. Ik laat die mensen gewoon al die voordelen opnoemen. Hè? Er staan dus... nogal wat stereotypen in, hè? Luie ja, ja, ja, zwarte gaan maar aan het hart, horen. Zegt, zegt Henk dan tegen Ingrid... Uh, maar wat hebben ze nou al die jaren met onze centen gedaan? Nou ja, zo, zo is die hele kom ja. een beetje opgezet. Een, een tweespraakje tussen... Ingrid, geloof ik, bezig is de, de, de antenne ja. in de tent goed te zetten... zodat ze ja. ontvangst hebben. Um, je hebt een brief op de mat gekregen van het meldpunt discriminatie. Ja, ik zou uh, discriminerend en uh, racistisch uh, bezig zijn. Nou, ik heb zelf die brief niet gekregen. Die brief die, uh, kwam terecht bij mijn hoofdredacteur. Dus ik kreeg eigenlijk gewoon te lezen van... Ja, uw columnist is uh, racistisch bezig. We hebben een klacht binnengekregen. En uh, wij zijn het eens uh, met die klacht. En wilt u maar even reageren? Nou, intussen heeft volgens mij mijn hoofdredacteur al gereageerd... met een hele korte quote... Um, uh, zijn de, de ironie van ironie is dat heel veel mensen het niet uh, begrijpen. En uh, vriendelijke groeten en uh, tot ziens. En daar komen de wezen ook, ook uh, op neer. Kees, je hebt het gelezen. Wat vind je ervan? Schandelijk stuk. <laughs> echt onaanvaardbaar dat dit gepubliceerd wordt. Oh, nee, dit is dus uh, uh, ironie. Uh, nee, ik vind het echt onzin. Om, uh, kijk, het, het moeilijke van een column is om, uh, um, om vaak middels de, de overdrijving aandacht te vragen voor iets. En soms kan je uit de bocht vliegen en soms ook niet. Het is een hele kunst om dat goed te doen. Maar ik, eh, ik zie hier geen probleem. Ik, ik weet niet, ik denk dat het aantal racistische uit, uitingen... de afgelopen maanden ontzettend is tegengevallen in het land... waardoor men deze column heeft genomen om daar een brief over te schrijven. Ik vind, om, ik, om, om ook het eigen bestaansrecht een beetje overeind te houden. Het zou kunnen, ja. Dat zal wel weer een beginnende vorm van haatzaaien van mij zijn. <lacht> maar uh, ja. nee, ik vind dit echt, ja. echt te ver. Weet je, wat ik... Wat ik, wat ik dubieus eerder vind... ik lees even die, die, die onbegrijpelijke columns van, van Gunberg in de Volkskrant. <lacht> en dat is een aardig voorbeeld. Die heeft het over Ben Knapen, die van ja. de week de mensen opriep... om geld te geven voor hongerend Afrika, hè? dus ook ja, waar ja, jij het over ja. had... En dan schrijft hij: Knapen's oproep is te vergelijken met de oproep van een politicus in 1944 om geld te geven aan het Rode Kruis, opdat het in Auschwitz broodjes kan uitdelen. Nee, ja, dat is een godwin, he, heet dat in internettermen? De Tweede Wereldoorlogse keer. Een godwin heet dat in uh, internettermen. Dat is als je discussie hebt en je kunt die discussie niet winnen. Dan kom je aanzetten met de Tweede Wereldoorlog, hè. Oh, als Hitler dat had gedaan dan, oh, en het maar dat is, is. En Hij vergeleken zelf met Speer ook, toch? Al discussie de de verloren. Nou, dit is. stukje geloof ik Oh, dan nog... is dit alweer nieuws. Nee, hij van de, de week... hij heeft af en toe zo'n week ertussendoor dat hij de oorlog weer eens opraakt. Ja, nee, want van de week had hij ook al een stukje over knaap ja. in, uh, in, dat, in dat kamp daar. Maar ja, dan krijgen ze druk bij het meldpunt discriminatie. Ja. Wat ik wel nog even wil zeggen, dat is wat ik eigenlijk, waar ik eigenlijk mee zit, dat is... Dat ik dan denk van ja, die directrice van dat meldpunt die, die schrijft de brief aan mijn hoofdredacteur. En is het nou zo dat zij die brief of dat zij mijn column niet begrijpt? Dat lijkt me al heel kwalijk, want het is een heel simpele column. Of is het zo dat zij denkt van, inderdaad, die klacht is helemaal ongegrond. Maar laat ik toch maar lekker die klacht in uh, behandeling nemen. Want dat is weer goed voor, mm. mijn, uh, voor mijn jaarcijfers. Ja. En beide kanten vind ik heel erg kwalijk. Nou ja, volgens mij uit hun reactie, uit, ik heb die brief ook even gelezen. Maar daar staat volgens mij, in, in, in een van de laatste uh, alinea's staat dat ze wel snappen dat het een, een, een knipoogstukje is. Maar toch... Uh, maar toch dat het mijn eigen woorden zijn en dat ik inderdaad precies. te ver ben gegaan en de racistische... Or, ja, en dat, dat is dan die ironie die ze dan kennelijk weer niet begrijpen. Nee, nee, nee. Maar het is, het is wel goed dat ze er zijn en dat ze opletten. Dat wil ik dan toch wel gezegd hebben. Ja, ja nou... Mm, ja. Mm, mm. Maar laat zich dan met ja. echte zaken bezighouden. Ja. Dat, is, dat zeggen we hier eigenlijk. Goed, dank. Uh, daarover dan uh, Griekenland. Uh, Kees, jij, bent, jij was bij de Eurotop. Ja. Wat, wat heb je daar gedaan? Nou, uh, commentaar gegeven gisteren in één uh, Vandaag. En uh, we hebben daar in Eén Vandaag ook uh, woensdag uh, uitgebreid aandacht aan uh, besteed. En uh, nou ja, Dat is ook heel goed. Dat is de best bekeken actualiteitenrubriek. Uh, dus het is belangrijk dat je aan een, een van de belangrijkste onderwerpen op dit moment veel aandacht besteedt. Is het lastig om het uit te leggen? We, we, we hebben net heel, heel flauw misschien even een fragmentje uh, laten horen van uitgesproken. Joost Eerdmans, die het in de, in de, in de vorm van tennisballen deed. Ja, maar dat <laughs> heeft weinig met uitleggen te maken. Dit is, uh, dit is een soort uh, journalistiek speelkwartier. Uh, met streep door journalistiek. Um, maar um, nee, het is heel moeilijk om het, uh, om het uit te leggen. Alleen het probleem is dat, doordat iedereen vaak zegt... Europa is zo complex en ingewikkeld, dus daarom besteden we er maar geen aandacht aan. En uh, het is het belangrijkste onderwerp politiek wat er is op dit moment... wat ons allemaal aangaat, verbaast mij ook elke keer weer... dat uh, uh, uh, veel Haagse journalisten zijn en dat uh, de grote kranten vaak maar met één... Europese redacteur in Brussel zit... die dan Europa moet doen, uh -huh. die dan België moet bijhouden... en uh, ook nog even de NAVO doen. Uh, nee, het is, uh, het is uh, niet makkelijk om het uit te leggen. Ook omdat je al die landen hebt die allemaal hun eigen verhaal hebben... met hun eigen accenten, die je eigenlijk allemaal moet volgen... en tegen elkaar moet uh, afwegen. Omdat iedereen met, uh, ja, eigenlijk met halve leugens... Ja. of op zijn minst niet met de hele waarheid komt. Luc, volg je het op de voet of niet? Uh... Nou, in het begin heb ik het geprobeerd voet te volgen... maar in alle eerlijkheid, ik begrijp er ook helemaal niks van. Want ja, Nederland geeft nu, ik noem maar wat, 10 miljard aan eh, Griekenland. En daarvan krijgen ze bijvoorbeeld, ik noem maar wat, 8 miljard niet terug. Dan denk ik van ja, krijg je 8 miljard niet terug. Aan de andere kant ben je 18 miljard aan het bezuinigen. Moet je dan niet eh, 18 plus 8 is 26 miljard gaan bezuinigen. En dat soort dingen snap ik eigenlijk helemaal niet. En dat is ook de bedoeling in principe van die politici daar... Uh, dat wij het niet snappen en dat zij de indruk wekken dat het probleem is opgelost. Uh, dat het ons niks kost en dat we ook zonder Europa heel goed kunnen leven. Nou, dat is allemaal niet waar. Het gaat ons heel veel geld kosten. Zonder Europa kunnen we niet. En uh, uh, de ramp is nog niet uh, gesussen. En, en die media hebben die. in het algemeen is het altijd moeilijk om daarover te praten. Zo, maar zijn we te naïef dan als media? Volgen we het allemaal op de voet? Of heb je daar ook dingen gehoord waar je zegt. Nou, daar heb ik helemaal niks over vernomen. Dat is wel heel belangrijk in dit hele verhaal. Nou ja, je moet heel snel snel uh, natuurlijk uh, de kern van de zaak uitleggen. Dat is natuurlijk het zijn van nieuwsjournalisten. Maar er zitten nog wel een hoop maar aan. Gisteren zei, gisteravond zei Mark Rutte dat mm, heel ingewikkeld dat het ons eigenlijk niet... niet extra geld gaat kosten, de laatste zei hij dat toch wel geld gaat kosten... dat er een Europees Monetair Fonds aankomt, uh, hè, dus Brussel meer macht ja. krijgt. Dat ontkennen die. daar wil ik helemaal niks van, nou, dat gaat natuurlijk wel geboren. Dat noodfonds, hè, om al die landen te redden, daar komt geen geld bij. Nou kan je voorspellen dat dat in het najaar ja. wel gaat gebeuren. Dus je moet wel verdraaid ja. goed opletten wat is waar en niet waar. Maar ik denk dat heel veel burgers da daar al... Uh afhaken van, ja, het gaat dus niks extra's kosten. Terwijl als je ergens twee ton bezuinigt, bijvoorbeeld bij de omroepen of op de cultuur, dan zie je overal mensen omvallen, zal ik maar zeggen. Of 200 miljoen. 200 miljoen. Hier heb je al. Ja, terwijl als je dan ergens 10 miljard aan geeft, dan kost dat niks. Dan denk ik, ik, ik snap het gewoon. Nou, niet. gisteren, ja, gisteren legde, legde Rutte nog uit. Hij zegt, nou kopen wij dus voor 35 miljard schulden op van Griekenland. En daar betalen we dan 20 miljard voor. En daar maken we dus winst op. Ja. Daar is toen een vraag over gesteld. Uh, en toen zei hij, nee, dat van die winst moet ik inderdaad wel terugnemen. Dat klopt niet helemaal. Maar om er even aan te geven hoe ingewikkeld het is. Maar het is ja. wel belangrijk. En ja, wij zijn belangrijk. ervoor om het uit te leggen. goed Nog even heel kort over zomergasten, want dat gaat ook weer beginnen. Uh, dat is elk jaar weer een, een, een ding. Uh, wie gaat het presenteren? Nou, dat weten we nu. Dezelfde presentatie als vorig jaar. Uh, en de gasten, uh, ga jij kijken, Luc? Uh, nee. En daar heb ik ook een hele goede reden voor, want anders zit ik zes keer drie uur te kijken, is 18 uur. Wat ik doe is gewoon, ik wacht de volgende dag af, of het een leuke aflevering was, en dan kijk ik gewoon op uitzending gemist. En dan kan ik een beetje doorspoelen en ben ik binnen een uurtje helemaal klaar. Tijd geld. Lijkt me een hele goede tip voor de Luister even thuis. Dank daarvoor. Ja, goed hè? Want jij volgens wel? <laughs> nee, ik, uh, ik, nee, ik vind het heel erg slim zoals ze de publiciteit steeds weten ja. uh, uh, aan te jagen. Kom en... Er komen steeds nieuwe, nieuwe stukjes. Ja, wie gaat de interviews doen en uh, wie worden de gasten? Nou, er zitten inderdaad wel leuke gasten bij. Hofstad over Europa, he. een hele interessante man. Uh -huh. Joep Verlieshout, uh, fantastisch kunstenaar. kunstenaar, dat kan me wel weten. Maar ja, het is eigenlijk ook hele ouderwetse televisie. He. Ik de interviews worden onderbroken door fragmenten. Dus dan denk je, hè, waarom houdt het interview op? En de fragmenten worden weer onderbroken door de interviews. Dus die fragmenten die duren weer veel te kort. Is, is de houdbaarheidsdatum een beetje voorbij? Moet de VPRO iets anders gaan verzinnen? Nou, misschien jaar. wel. Ik vond In het begin vond ik het heel leuk. Ik kwam gewoon een BNR en liet gewoon zijn leuke, leuke jeugddingetjes zien, hè, wat hij van vroeger kende van tv. En nu is het echt van, ja, er is een, een, een journalist op economisch gebied. Die moet dan per se economische dingetjes laten zien. Er moet een themaatje omheen. Dat vind ik jammer. Je moet gewoon iemand lekker allemaal rare dingetjes laten, laten zien uh, die hij zelf altijd heel leuk vond. Ja. Het is echt op de persoon en niet rond het thema heen breien. Ja. En dat vind ik een beetje ja. jammer. Het duurt ja. wel lang. Dat. Drie, uur is, ja, ja, dat drie is uur is gewoon heel erg lang natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Ze gaan het toch weer doen. Zomergasten met Jelle brandkorsjes. Uh, de tip van Luc is dus inderdaad om het gewoon de dag daarna te kijken op uitzending gemist. Uh, dank voor jullie komst. Kees ja. Boman ja. en Luc Koeman. We gaan naar de quiz. Dit is Radio 1. Lunch. En aangeschoven is een man die is 18 jaar, nee, is bijna 18. 17, 17 ben je zelfs nog. Ja. Kijk eens aan, man. Uh, met de Boer, uh, komt uit Drachten. Wat een mooie combinatie, met de Boer. Ja, nou, mijn vader is Turks, maar uh, ik heb de achternaam van mijn moeder. Kijk aan. Ja, maar daar wordt vast vaker over gedaan. Ja, heel vaak, ja. ja. Hey, en uh, jij, uh, ben jij geslaagd al in 20? Ja, niet? ik ben geslaagd voor het gymnasium. Ja. gymnasium examen gedaan en je wilt uiteindelijk internationale betrekkingen studeren? In Groningen, ja. Waarom? Nou ja, ik ben altijd wel geïnteresseerd in de politiek en zo. Dat volg ik altijd wel op het nieuws. En, uh, Europa ook, waar we het net over ja, hadden? Europa, ja, Europa. En uh, nou, ik dacht, als ik dat ga studeren, kan ik uh, vast uh, bij de EU terechtkomen later of zo. Dat zou je wel willen? Ja. ja. Oké, okay, nou hartstikke goed. Uh, nou, we kijken of je het nieuws inderdaad goed gevolgd hebt. 88 punten, dat is de te kloppen score. Dat is het hoogste tot nu toe deze week. Uh, we gaan kijken hoeveel je komt. Eerst uh, bepalen we de nieuwsfactor. De Nationale Nieuwsquiz. Won't dan is het toch in eerste instantie de noodzaak voor Feyenoord dat er een, een nieuwe hoofdtrainer-coach komt. Die een, een frisse wind laat waaien en een nieuw elan brengt. Maar met name ook een autoriteit is, een stuk ervaring meebrengt. Nou ja, goed, en uiteindelijk kwamen wij dan al, al heel snel uit bij, bij Ronald Koeman. Met de begeleiding van Joe Jackson, want hij was natuurlijk inderdaad de nummer twee. Ze uh, hadden eigenlijk iemand bovenaan het lijstje staan. Uh, Louis van Gaal namelijk. Um, Ronald Koeman, hij wordt dus de nieuwe verantwoordelijke bij uh, Feyenoord. Hoe heet de man die hem heeft aangesteld en die we net hoorden spreken? Uh, Martin van Geel. Dat is correct. Hij is de technisch directeur daar in uh, Rotterdam. Martin van Geel. Vraag 2. Giovanni van Brokhorst en Jean-Paul van Gastel... die worden de assistenten van Koeman. Voor de man die de assistent was van Gert-Jan Verbeek en Mario Been... is geen plek meer in de technische stad van Feyenoord. Wie is dat? Um, dat weet ik niet. Leon Flemings, Op voorspraak van Verbeek is deze Flemings weggekocht ooit bij NAC. Na het vertrek van Verbeek en de periode tussen Been en Koeman... is hij eventjes interimcoach van de Rotterdamse club geweest. De exacte reden van Flemmings vertrek is niet bekendgemaakt. Vraag 3. Toen Koeman voor het eerst als trainer aan de slag ging... werd hij assistent van Louis van Gaal. Dat was bij Barcelona. Later kregen de twee ruzie. Ook volgde Koeman van Gaal een keer op als trainer. Bij welke club was dat? AZ. Dat is goed. Um, aardig detail nog, het was uh, Van Gaal die nu als eerste dus door Feyenoord is benaderd. Maar het is dus Koeman die het klusje gaat klaren. Dus die twee die houden toch op een of andere verband met elkaar. Ik geloof ook dat ze uh, samen uh, naast elkaar wonen in Portugal. Vlak, vlak bij elkaar in ieder geval hebben ze daar een huis. Dan vraag 4: een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Die vraag wat kost het ons is wel een beetje een moeilijke vraag. Want dan moet je het eigenlijk ook vergelijken met wat zou het ons kosten als we dit niet zouden doen. Ja. En, en die Eens. kosten zijn nog veel hoger. Dat is plasterk. Is goed, woord voor de financiën van de PvdA is die tegenwoordig. En hij sprak natuurlijk over dat reddingsplan voor Griekenland. Vraag 5. Dat reddingsplan werd gisteren op een eurotop bezegeld. Een van de regeringsleiders kwam te laat op de bijeenkomst. Wie was dat? Berlusconi. Dat zal Berlusconi ook weer eens niet zijn, zeg. Uh, naar verluid was hij in gesprek met zijn advocaten. Twee jaar geleden liet de Italiaanse premier een NAVO-top 35 minuten wachten. En dat was vanwege een telefoongesprek. Berlusconi was het goede antwoord. Het gaat goed tot nu toe. Nog vier punten te verdienen in de laatste vraag. Je krijgt aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag is natuurlijk, wat bedoelen we hier? Dus het gaat echt om één term uit het nieuws. Als je de antwoord weet, onmiddellijk stoproepen, dan stoppen wij ook de teller... en dan kijken we hoeveel punten er nog bij komen. Hier zijn de aanwijzingen. Vier... Ik heb veel ruimte nodig. 3. Ik ben ook een knabbeltje, een pluimpje en een busje. 2. Florida is altijd mijn eindbestemming. Eh uh, stop en uh, de Space Shuttle Atlantis. Uh, de laatste was namelijk geweest, gisteren was mijn laatste landing ooit. En uh, ja, dat is dus inderdaad een Space Shuttle. Uh, shuttle, ja, dat is ook, ook duidelijk, hè? Dat is een bus, shuttlebus, uh, een pluimpje bij het uh, Badmintonnen. En een knabbeltje? Is dat een, een stoutje-shuttle? Ik weet het niet, ik heb ze niet in huis. Ik doe aan de lijn. Um, nou, over veel ruimte is ook duidelijk. Hè? Het is inderdaad de Space Shuttle. Gisteren landde die in Florida met die landing eindigt het tijdperk van de Space Shuttle na 30 jaar heen en weer pendelen. Um, we komen op factor 6. Dat betekent dat er zometeen 15 vragen goed zijn om in de buurt van die 88 te komen.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 Vandaag luidt de stelling. De Europese regeringsleiders hebben een goed akkoord gesloten. De schuldencrisis in de eurozone lijkt voorlopig bezworen. Griekenland krijgt een nieuwe lening, 109 miljard euro... en hoeft minder rente te betalen over de huidige leningen. Ook besloten de Europese regeringsleiders... om het noodfonds voor de euro flexibeler in te zetten. Is dit akkoord voldoende om ervoor te zorgen dat Griekenland straks weer op eigen benen kan staan? U mag uh, reageren met uw eens of oneens. De Europese regeringsleiders hebben een goed akkoord gesloten. U kunt dat doen door te sms'en naar 7070. Dat kost wel 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u eens of oneens twittert, wat dat kan ook, doe dat dan met Hekje Stampunt. 15 vragen goed, dat is de uitdaging Mehmet, want dan kom je op 90 en dan ga je dus net over die 88 heen en ben je gewoon de weekwinnaar. Nou voor iemand die gaat studeren is 300 euro altijd ja. lekker natuurlijk om dat mee te nemen. We gaan kijken hoeveel je komt. Um, ja, nou ja, dat is de uitdaging. 90 seconden de tijd, veel vragen. Als je een antwoord niet weet, pas roepen. Dan stellen we snel de volgende vraag. Ik zeg het nog maar een keer bij. Want de mensen thuis die reageren daar nog wel eens op. Zijn kandidaten zijn heel trigger happy. En die roepen het antwoord al vaak naar twee woorden. Ik moet, dat staat in de spelregels. De vraag helemaal afstellen. Dat is gewoon omdat je anders heel makkelijk tijd kan winnen. Um, dat is niet de bedoeling. Dus het heeft eigenlijk geen zin om er doorheen te roepen. Maar goed, als je toch je ontlading kwijt wil, dan, dan mag dat uh, natuurlijk. Laten we gewoon beginnen en we kijken hoe ver we komen. Komt-ie. De Nationale Nieuwsquiz. Welke Nederlandse keeper staat in de belangstelling van A.S. Rome? Dat is goed. Hoe heet de brancheorganisatie van recreatieondernemers... die groepen Ieren wil weigeren? Recon. Is goed. In welke Amerikaanse staat is de uitvoering van de doodstraf op video opgenomen? Georgia. Is goed. Historische foto van welk band heeft een kwart miljoen opgeleverd... bij een veiling in New York? Is goed. Een Vietnamees heeft artsen verbaasd vanwege een tumor van hoeveel kilo? 80. Is goed, de trots stopt met het uitzenden van wat voor soort programma's? Kinderprogramma's. Is goed, hoe heet de middenvelder die zijn contract met Ajax met twee seizoenen heeft verlengd? de Jong. Is goed, welke telefoonfabrikant maakt in het tweede kwartaal een operationeel verlies van bijna 500 miljoen euro? Uh, Tom, Tom. Nee, is Nokia. Oh. Welk stoffelijk overschot van welke natiekopstuk is opgegraven? Hes. Dat is goed. Hoe heet het koninkrijk dat alle volwassen inwoners... wil controleren op HIV en AIDS? Is goed. De oud-directeur van welke hogeschool moet de gevangenis in vanwege fraude? Lindesheim. Is goed. Wat voor dier is geboren in Zoelpark Overloon? Pas. Een panda. Welke opmerkelijke naam heeft een Egyptische vader zijn dochter gegeven... Pas. ...om de Arabische lente te eren? Pas, zei je? Facebook. Welke Nederlandse tv-personelle gaat een tv-programma voor de Duitse tv presenteren? Pas. Linda de Mol. In welke Nederlandse plaats zijn vijf ontsnapte koeien omgekomen in het verkeer? Grubbervorst. Dat is goed. Amsterdamse raadsfractie van welke partij wil dat zo'n 1300 ambtenaren de laan uitvliegen? Uh, SP. Nee, het is de VVD. Hoe heet het Oodijkse gezin dat hun hond Swiffer weer teruggevonden heeft? Pas. Coles. Welke voetbaljournalist gaat een rol spelen in de musical The Producers? Pas. Jack van Gelder. In welke Amsterdamse straat werden gisteren drie nieuwe homobars geopend? Ja, dat weet ik ook niet. Dat was in de reguliersdwarsstraat, bekende buurt daar in Amsterdam... waar meer van dit soort tenten zitten. Op een gegeven moment had je de sokken erin. Ik denk, hij gaat het gewoon helemaal met vlag en wimpel halen. En toen kwamen er een paar passen. Wat denk je zelf? Ik denk dat het niet genoeg is. Nee, niet genoeg, nee. nee. Het zijn er elf geworden. Nog een prima score natuurlijk. Maar ja, niet genoeg voor de eindoverwinning. Kom je op 66. En uh, ja, dat is niet genoeg, want we moesten 88 hebben. Ja. Zeer teleurgesteld of niet? Nou, het was wel moeilijk, 88. Maar, ja, maar goed, je had aardig de vader in, moet ik zeggen. En ik denk, het gaat hem lukken. Uh, ik vind wel dat je met opgeven overweg kan. Want 66 zou in een normale week uh, zou dat uh, helemaal niet zo slecht zijn geweest. Dan was je misschien wel gewoon uh, de winnaar geweest. Maar goed, je had iemand voor je die nog net even iets beter was. Je krijgt van ons twee kaarten voor beeld en geluid. We doen de lunchradio erbij en een mok. Okay. En we wensen je heel veel succes met je studie internationale betrekkingen. Dank u wel. En een goede reis terug naar Drachten. Mee met de boer was dat. Gaan we naar de winnaar van deze week... En uh, dat is de man die luistert naar de naam Mike Bauhaus. Mike, goedemiddag. Goedemiddag. En gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Goed gespeeld, man. Ja, inderdaad. Mike. Toen ik uh, de, de, de kandidaat net hoorde, dacht ik, nou, dat gaat wel heel goed. Ik denk die, uh, die zou het wel eens kunnen halen. Maar, uh, zou je mee te strepen? Ja, ja, nou, ja, ik zat wel mee te tellen. Ja. Dus, ik, uh, dus ik dacht, nou, bij oh, ons laatste. En ja, toen uh, dacht ik van nou, misschien had hij toch niet. Ja, toen, toen hij een paar keer moest passen, toen, uh, ja, toen werd ja. hij iets rustiger. Ja, ja precies, ja. De hartslag is weer wel naar beneden. 300 ja. euro gaan de jouw kant op. Uh, heb je al een leuke bestemming ervoor? Uh, nou, ik zit eigenlijk op het moment in Praag, dus dat uh, komt wel goed. Oké. Okay. Nou, maak er wat moois van. Uh, wij zorgen dat dat netjes op je rekening komt. En uh, nog een keer gefeliciteerd. Want nee, hij is dankjewel. gewoon keihard de nieuwswinnaar van... Uh, de nieuwskenner moet ik zeggen, van deze week. Mike Bauhaus heet hij. Um, wij melden ons straks om kwart over één weer. Dan gaat het over uh, de actie voor Afrika. Um, uh, Sander de Heer zei het daarnet al, 7 miljoen is er nu intussen binnen op Giro 555. Um, de vraag is natuurlijk toch, waarom lukt het toch steeds maar niet om een structurele oplossing te vinden voor de problemen daar in dat gebied, de horen van Afrika? We hopen zometeen het antwoord te krijgen. Dat en nog veel meer. En nu zometeen eerst het NOS Journaal. Geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Zondagmiddag van kwart over 12 tot 2. De perstribune. Al uw vragen opmerkingen over de media kunt u bij Robert van Braco blikt terug op de afgelopen media en sportweek. Maar het moet altijd gaan om goede verhalen. Met kindertelevisiedeskundige Cathy Spierenburg. Ja! Het slot van de Tour, met oud-wielerkampioen en huidig ploegleider Tristan Hofman. Soms gaat de spiraal omhoog, soms gaat hij naar beneden. En het geheim van een goed tv-duo. De kracht van ons was eigenlijk, dat Rijk was eigenlijk ook een, echt een acteur. Wij konden heel goed acteren. Zondagmiddag van kwart over twaalf tot 2, de perstribune. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Hallo, ik ben Yvonne Jaspers.